Uur. Dit is Caroline Bari met het NOS-journaal. De terroristische groep die achter de aanslagen in Barcelona en Cambriel zit... is volledig ontmanteld. Dat heeft de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Zoido gezegd... op een persconferentie. Over de 22-jarige Younes Abouyakoub, die nog voortvluchtig zou zijn... zei hij niets. Opmerkelijk is dat de Catalaanse opsporingsdienst... nog niet wil zeggen dat de terreurcel is opgerold. De dienst laat volgens de krant El Mundo weten... dat het onderzoek nog niet is afgerond... De Spaanse regering ziet geen reden om het dreigingsniveau te verhogen. Dat staat al ruim twee jaar op niveau 4, het één na hoogste. Het gaat zeker een maand duren totdat het giftige ammonium uit de rivier de A is opgelost. Het waterschap A en Maas raadt boeren langs de A tussen Nederweert en Den Bosch aan... om voorlopig geen water eruit te halen voor hun akkers en dieren. De vervuiling werd ontdekt toen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie... een extreem hoge hoeveelheid ammonium werd gemeten. Het verontreinigde water bleek via het riool te zijn geloosd door een mestverwerkingsbedrijf in Helmond. Het is onduidelijk waardoor dit heeft kunnen gebeuren. De storing bij KPN is verholpen. Klanten met een alles-in-één pakket konden niet meer bellen met hun vaste telefoon. De storing was niet overal, maar de klachten kwamen wel uit alle hoeken van het land. Er bleek iets mis te zijn met het voice-over internet protocol Een systeem dat bellen via internet mogelijk maakt. De kleuter die gisteravond in de Oude Rijn viel bij Gouda is overleden. Het kind lag meer dan een half uur onder water. Er werden duikteams van de brandweer ingezet en ook agenten zochten mee. Het jongetje werd later gevonden en is naar het ziekenhuis gebracht... maar de hulp kwam te laat. Wat er is gebeurd is onduidelijk. Het weer, de komende uren trekken er in het noorden nog buien over het land. Het is 18 tot 20 graden. Ook morgen nog buien in het noorden, in de rest van, de la van het land geregeld zon... Dinsdag en woensdag droog en zomers warm. Dit was het nos Journal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij de afrit Buntschoten. Vier kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Blijswijk 6. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 It's a music. Deze plaat de in deze plaats van Ryan Pers en de Dolce Vita krijg je helemaal dat cocktailgevoel. Hè? Hebt jij dat ook? Ja, zeker wel. We gingen terug naar de jaren 80 inderdaad met Dolce Vita. Ja, ik kap hem gewoon even af. Want dan krijg je de Pit Report. Krijg je toren wat er allemaal te doen is uh, omtrent de autosport. En heb je dat nieuws gehoord over uh, Charlie Whiting op het circuit? Ga je gang. Heb je dat ook? Al? Nou, dat ga ik je zo vertellen.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 Lo hacemos y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. y lo hacemos todo rato lo nuestro no solo depende de impacto, y solo siente el impacto el boom boom que te quema ese cuerpo de sirena tranquila que no creo en contratos. Y y siempre que se va, regresa a mí. Y No los EN y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz, vamos a ser felices los cuatro, que agrandamos el cuarto. ¿Y si con otro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 Y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu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 we wat Dolly gaat, en Javi. wanneer komt Albert al langs? Ja. ja, je weet het Duits. Pass me a drink to the left.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 me, baby. Right. I just wanna be close to you Figure hundred, hundred and fit it. Love how your move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me eat it in you know home, not quit it. Pand the yellow like I see and did me now. The ma watch we like in city. Full time you run the thing, me thought legit. If you don't come, give me that wood be your pity. Girl. My girl, come me down one see something I want in a life and then waste time. No Are you with me free every day, baby? Full time when you for me, mind? Right so my head. So I, I just wanna be close to you. Just wanna, I just wanna. And do all the things you want me to. Ooh. I just wanna be close to you. I just wanna, I just wanna show you the way I feel. You made my love go.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 We waren bezig met de kwalificatie, uh, Formule 3 in kwalificatie over 20 minuten. Ik zei het eerder al, uh, we hebben in de uh, Formule 3 weer een uh, groot talent uit Engeland afkomstig. Uh, Lando Norris. Vanmorgen wist hij al deze uh, race 1 te winnen. In de kwalificatie was hij de snelste. Uh, steeds. Vier minuten voor het eind van de kwalificatie ging echter de Indiër Jahan. Ja, zijn voornaam ga ik niet uh, noemen, die kan ik niet uitspreken. Ging er hard af in de altijd moeilijke Marsersbochten. Uh, code rood hadden we toen. En net is veel weer uh, de baan opgegaan voor nog zo'n uh, vier minuten uh, kwalificatietijd. Dus... Het kan zijn dat de tijden nog gaan wijzigen, maar voorlopig is het nog steeds uh, Longo, Norris uh, de snelste. Op de tweede plaats is het uh, uh, Habsburg. Uh, uh, afkomstig van het uh, blauwwit heeft hij. Uh, vroeger uh, keizerin, uh, zijn voorouders, weet ik wel wat allemaal. En op de derde plaats uh, vinden we maximaal. Kunter uh, terug in Formule 3. Formule 3 hebben we ook wat uh, bekende Formule 1 namen. Onder andere Pedro Piquet, zoon van wereldkampioen, oude wereldkampioen Nelson Piquet. Mick Schumacher, uh, de zoon van uh, Michael Schumacher, rijdt daar uh, in mee. Die twee hebben we niet, uh, zien we niet terug in de top 10, dus die hebben het niet zo goed gedaan in die kwalificatie.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 Zo, Norris, uh, die gaat er ongetwijfeld uh, komen. Ze zijn inmiddels uh, afgeplacht. Norris inderdaad, uh, pole position. Met op de tweede plaats een teamgenoot, uh, Callum Elliott. En derde, ook al een Engelsman, Jake Hughes. Dat is uh, voor de Formule 3 race van morgen. Hier gaan we nog even uh, verder. Nou ja, even. Ja. <laughs> het is, ja. is half uh, acht, uh, geloof ik. Maar we gaan zo dadelijk uh, de race krijgen voor de Audi uh, TT Cup. Een aantal uh, vaste rijders uh, daarin. En een aantal vaste rijders, die zijn eerder al vier uh, of een kilo van uh, Bernard van Oranje uh, Gio is zich als elf uh, te kwalificeren is daarmee ook uh, de snelste vast je mag niet anders verwachten uh, van hem uh, natuurlijk uh, Bernard van Oranje uh, ook uh, daarin actief en wat Duits uh, prominent uh, die daarin ook meedoen. een van die uh, prominente misschien kennen de mensen hem is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 En dan hebben we GT4, uh, European-series. Uh, die beginnen om uh, kwart voor tien met een uh, race over vijftig minuten. Daarna hebben we de eerste race morgen van Formule 3. En dan hebben we om twaalf uur uh, kwalificatie voor race twee van uh, DTM. Daarna weer de Audi d Cup En dan begint uh, opmaken, uh, na de opmaken naar de DTM-race. Morgen wat later begint als vandaag. Morgen begint de race uh, DTM om uh, kwart voor drie. Dezelfde tijd duurt hier ook, hetzelfde aantal uh, minuten als vandaag. 50 plus 1 uh, ronde kan. En we eindigen de dag morgen om 5 voor 5. Gaan we gaan de Formule 3 uh, iets uh, nog een keer de baan op. Jeetje, wat vol, geweldig. Ook, ook, ook dag 2 een vol programma van s morgens vroeg tot uh, laat in de middag. Ja, en uh, net wat ik zei, hier is het nog niet afgelopen. Dat heb je toch uh, trek om nog uh, TTM-sfeer te proeven. Er is ook nog een uh, TTM-afstapart. Uh, die begint uh, bij Furnish uh, uh, Beach House. En die uh, begint om 5 uur tot uh, in de late uurtjes. Dus ook daar kan je nog uh, TTM-sfeer proeven. Oké, okay, als je willen voor deze uh, live uh, wil uh, mee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 Ja, natuurlijk. En dan zat uh, dadelijk een uh, gedicht geheel in het uh, Duits uh, bij, CFM, Maar er is nog uh, wat Nederlands zo, uh, om uh, op te warmen. Ergens in Amsterdam. Dankjewel, Willem. Hoi. Bar, met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles.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 Was leef. Daar komt hij aan, het Gedicht Mein Dorf. Das Foto is schon geknickt, sodass man drauf, waar drauf erblickt. Den Bauern auf dem Weg zum Feld, den Marktplatz und das dicke Pferd. Das Bild ist künstlerisch nichts wert, doch hier, hier kam ich zur Welt.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 Dat Foto is schon arg geknickt, zodat man kaum was drauf erblickt, den Bauern auf dem Weg zum Feld. Den Marktplatz und das dicke Pferd, das Bild is künstlerisch niet wert, doch hier kam ik zur Welt. Das Dorf, ik weiß noch wie es war, die wilde bauern kindersjaar, met dicken warmen Pudelmützen. Das Rathaus mit dem Beta vor.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 als Dorf van damals gibt's niet meer Een Bild nur Und Erinnerungen Und Auf meiner Lieblingswiese Entstand Ein Hochhaus über Nacht Mein Dorf was ist aus dir geworden wat had man nog met hier gemaakt? Het DTM weekend hier in Zandvoort. En dan uh, met uh, Rudy, Karel en uh, Meindorf uh, natuurlijk af uh, de Rundfunk. Ja, ja. zijn Duitsers ook niet zo goed? <laughs> nee hoor, niet dat. Jij deed het toch beter, man. Nee, jij deed ja, het toch nee. beter. Maar <laughs> ja, ja, toch was het wel leuk om uh, een keer in het uh, Duits te horen, Toch? Ja, past wel bij dit Duitse weekend, toch? Ja, natuurlijk. <laughs> natuurlijk. Uh, uh, Oké, okay, Heel goed. zo erop. Ja, uh, het zit er alweer op. Ja, maar... Heb jij nog uh, nieuws over de Vuelta? Uh, nee, dat is, uh, dit zijn de, de hoogtepunten van uh, vorig jaar. Oh, ik <laughs> dacht dat het van, was. Vandaag is de Vuelta, met andere woorden de Ronde van Spanje... en hebben we het over wielrennen begonnen. Vandaag met een ploegentijdrit. En morgen dan de eerste etappe. En wij gaan het natuurlijk ook voor u volgen. Want Froem doet ook weer mee. Hij probeert een dubbelslag te maken. Zowel de Tour de Winnen als de Vuelta. Nou, ik hou me hard vast bij die temperaturen daar in Spanje. Uh, geen uh, auteur in FFM, want uh, onze collega Fred... hij geniet nog van zijn welverdiende vakantie. Ja, ik had wat uh, foto's gezien op uh, Facebook. Wat is dat, Joch? Bruin geworden, zeg. Hij, hij, hij redt zich oh, wel. gewoon.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 Tussen 2 en 5 bij CFM. En natuurlijk ook met de Eredivisie Divisie Voetbal. Ja, ook dat. En, ook dat gaat gewoon door. Uh, Europees EK Hockey, de Vuelta, eerste etappe. Dus uh, genoeg reden om uh, ook morgen te luisteren naar uw lokale zender tussen 2 en 5. Zo is het, ja. Het zonnetje schijnt uh, lekker. Lekker warm trouwens, ja. op dit moment. Ik ja, ben blij dat Lex uh, vandaag Ja, Houd er we wel uh, rekening mee als je vanavond uh, gaat uh, dansen in de streets. Even om 10 uh, uur even dat pluutje omhoog. Ja. Want het kan uh, plaatselijk, dus ook uh, hier zal voor het gaan regenen. Nou, morgen zijn we er weer. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. Dag! Doei doei!